Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De FNV gaat de komende maanden steeds vaker en harder actie voeren. Op die manier wil de vakbond een beter pensioen voor de werknemers forceren. Afgelopen week klapten de gesprekken tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet. Er was oneenigheid over het tempo van het stijgen van de AOW-leeftijd...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 De Spaanse premier Sanchez sprak vandaag aan de telefoon met EU-president Tusk. Details over wat ze precies hebben afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Oud-P van de A-Kamerlid Astrid Oossenbrug is de nieuwe voorzitter van Homo Belangenvereniging COC. Ze is de opvolger van Tanja Ineke, die na zes jaar stopt. De 50-jarige Oosenbrug werd gekozen tijdens een vergadering van de regionale afdelingen van het COC. Ze wil zich inzetten voor een beweging waarin iedereen meedoet en meetelt. Oosenbrug is biseksueel, ze is getrouwd met een man en heeft een relatie met een vrouw.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 Wat geweest is is geweest, vinden we een leven en een feest samen met jou. Het is tot nog goed gekomen, en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij achter me.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 In het struikgewas Ik trok me rot Maar zij nog met mijn tand Fijn als de zon schijnt, heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie met. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht. Ieder drama wordt een dolk lucht.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 Dit een zei. miljonair Dat is wat ik word Ik kom van ver Op een dag dan word ik Miljonair eh, eh. Op een dag dan word ik Miljonair eh, eh. Op een dag dan word ik Miljonair eh, eh.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 ik zit maar geluisterd, nu ben ik je kwijt. Maar misschien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 Kom regel de Avenue dat vader en dat moeder, dat zuster en Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dat vader en dat moeder, dat zuster en Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dat lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal.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 Dat is Niet je zomaar andersom over een stad die oud op rij was met een muziektent op de marre en een levend grote speeltuin over de vogels in het park. Stel je voor, je kon die spelen op de straten, op het plein. Ongestoord kon je er die die die die die die die die O, je kinderen tellen, je telt mee acht, tien, En je hoort naar al die jaren, Wie niet te is, is gezien. Is land van koning wel waar Morgen zullen ze niet meer spelen Een stoutsvogel vrij verklaart En niet voor kleine, sierige vogels Die als kinderen zijn vermond hier reuvels, men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verschool. No! Mogen, voor al het staat, het lawaai van de auto's, de stank in de straat. Dat zijn niet de dingen waar het hier om ook... gaat. De stoel, en hard in de straat, hun top die graven. Een huisartswacht, gezellige kroegjes, de grachten eruit.